Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ook VN-medewerkers worden weggehaald uit Afghanistan. De komende dagen halen de Verenigde Naties zo'n 100 medewerkers weg. Ze worden naar Kazachstan verhuisd, zodat ze hun werk vanuit daar veilig kunnen doen. Rond het vliegveld van Kabul is het nog altijd onrustig. Bij de poort staan grote mensenmassa's te, te dringen, zegt correspondent Aletta André. Dat is de Noordgate, waar ook Nederlanders naartoe worden gestuurd, die op de passagierslijsten staan. Daar zijn vanmiddag mensen gewond geraakt door de verdrukking. En het lijkt erop dat vooral mensen die geen visum hebben, maar wanhopig zijn, die chaos veroorzaken. Militairen proberen dan de boel onder controle te houden door in de lucht te schieten. Over iets meer dan een uur komen zo'n 35. Nederlanders die vanmiddag uit Afghanistan zijn ge geëvacueerd aan op Schiphol. Ook als je volgende maand met het vliegtuig terugkomt in Nederland... krijg je bij aankomst nog een gratis zelftest. Het was de bedoeling dat die alleen vorige en deze maand zou worden uitgedeeld. Maar de minister De Jonge heeft de actie verlengd. Hij hoopt dat dankzij de gratis test... meer vakantiegangers even een wattenstaaf in hun neus duwen... om zo een vierde coronagolf in de herfst te voorkomen. Wil je dit jaar naar Walibi Fright Nights? zorg dan dat je volledig bent gevaccineerd of een negatieve testuitslag bij je hebt. De Halloweenavonden in het pretpark worden testen voor toegang. Geldt zowel voor de bezoekers als voor het personeel. Walibi hoopt zo een veilige bubbel te creëren. De entertainmentindustrie is boos over de camping die naast de Formule 1-baan in Zandvoort komt. Na de Dutch Grand Prix komen elke dag 70.000 mensen. En 5.000 van hen overnachten op de naastgelegen golfbaan op een speciale camping. En dat riekt toch wel erg naar een meerdaags festival, vindt Lowlands-directeur Erik van Eerdenburg. Ook naar het toilet moeten we ook wat gaan drinken, ook gaan eten. Met elkaar moeten wachten op dingen. Met elkaar in de trein. En dan ook nog een camping. Het voelt heel erg... Rot, dat voelt uh, alsof er gemeten wordt met twee maten. De entertainmentsector vindt het ongekend dat een muziekfestival wordt afgelast en dit wel door mag gaan. Het is dus volgens hen niet meer uit te leggen wat nu wel en niet kan. Het weer op de meeste plekken nu droog, vanavond bewolkt, morgen ook. Dan kan er ook een buitje vallen en is het zo'n 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De werkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar veroorzaken fieden tussen Bathoefendorp en Knaalpunt Velzen. 7 kilometer met een kwartier op onthoud. Op de N208 van Sassheim naar Velzen tussen Zandpoort en Eijmuiden 2 kilometer en daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Jouw keuze. ZFM. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van FEN-FM. <tied>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 You decide to do, Jolene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 Tijdens de uh, uh, uitvoeringen. En, en natuurlijk onze jazz-uitvoeringen en zo. En, uh, maar of ja, daar gezongen wordt, zo. weet ik niet. Dat ben nee, ik maar, niet maar het zo gaat wel. meer, wat breder. Niet alleen zingen, ja. maar gewoon muziek in het algemeen. Ja. Ja. Ja. En uh, classic concerts natuurlijk. Kla ja, zeker. Ja. Dus je hebt ook echt echt klassieke conservatoriumopleiding gehad hè, zo. Ja. Oh, klassiek en zo. Ja, klassiek en musical. Oh, klassiek okay. en musical. Klassiek en ja. Over daar die hele diverse lijst die je ons hebt opgestuurd, ja.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 I've searched, I've searched, I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. One accord. Yes, we gather in the chapel.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 En your burdens will be lighten. And you'll surely find the way. And you'll surely find the way. Jotze, hij heeft het opnieuw opgenomen. Ja, In, ja? Ik, ik heb het uh, ja. vrij precies nagegaan. Het, het, uh, hij nam het...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 zijn eerste miljoenen verkopende ja. sinds Return to Sender. Okay. Dus het heeft ja. hem onwijs veel roem gegeven. Ja. En dat, dat, dat vond hij wel zelf wel heel bijzonder. Ja. Dat maar je zegt, het gaat over, over hemzelf eigenlijk. Dat hij in de chapel een beetje rust kan vinden. Ja. En daar buiten niet. Ja. Okay. Nou, moeilijker. Ja. Maar, ja. En ik dacht persoonlijk dat het inderdaad om liefdesverdriet ging... Dus in de chapel, dat zie je zo'n vormen als Vegas, hè? snel trouwen of zo. Ik heb daar geen aanwijzingen voor gevonden. Nee, Meer van, van wat wil ik met mijn leven en wat, oh. uh, hoe, wil ik, hoe wil ik leven? Het wordt vervelend, ook daar moet ik weer eens naar kijken. Ja, want ik heb het heel anders gezien. Er zit later. overal ja. een verhaal achter. Ja. Maar uh, ik heb geleerd zelf, ja. om de, omdat ik ook door zangles te geven, uh, wil je altijd de achtergrond...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 Uh, dat hij uh, um, hem de orde van het Gulden Spoor heeft gegeven. Dat is oh, even een hoge okay. kerkelijke onderscheiding. ja. Dat hij uh, uh, ja. ja. dit gedaan. Ja. En waarom zouden ze daar zo op tegen zijn geweest? Dat uh, het ergens anders ten hoor gebracht werd? Of dat iemand het ging kopiëren? We hebben geen controle op hoe het wordt uitgevoerd. Nou, dat is waar, ja. En, en, ja. en binnen ja. de. Uh, ja. je, je, je, dat waren gewoon uh, topmuzici. Die in, ja. in de, de Sixtijnse Kapel ja, met dat, dat koor daar mochten uh, uh, oh. oefenen en optreden. Dat, dat de... werd in de Sixth Kapel uitgevoerd, allemaal. Ja, ja, ja. Dat is niet zo groot hoor, Sixth Kapel. Ik ben er niet geweest. Ja, ik, ik ben er nou, niet nou, geweest. Ja. Ja. Mijn, mijn, mijn vrouw wel, maar. maar niet ik niet zo groot, nee. Ja. ja. ja. En, en uh, het is ook uitgevoerd in. Het Koningshuis van Portugal heeft het op een gegeven moment gekregen. En die mochten het met toestemming van de paus af en toe uitvoeren. Oké, wat leuk, ja. Leuke verhalen, zo achter die muziek, hè? Ja.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 Eigenlijk ontstaan of uh, gemaakt. Hè? Je had eerst een spinet, en volgens mij pas met. Uh, een symbool daarna? Ja.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 Via de stemming kon je de muziek heel erg beïnvloeden. Ja. Ja, nou, je hebt nou iets gezegd over die orgels, daar heb ik ook nooit over nagedacht. Wanneer het eerste orgel er was of zo, ja. Of wat is dus een überhaupt. Ja, het, je moet ergens lucht doorheen persen, door, flui, ja. door fluiten? In ja, de feite fluiten, is een orgel een, ja. een fluitinstrument. Ja, maar meerdere zuiken. fluiten naast elkaar en dat Ja, een stuk of. Ja, uh, ja hoeveel? En dan moet je je voet een beetje aandrijven, een beetje lucht doorheen persen. En dan, uh, ja. ja, vroeger ging het met blaasballen, ja.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 en heb ik uh, dit soort muziek gehoord en Ravi Shankar is echt op dit gebied beter, niet per se uh, uh, de beste van de wereld maar hij was wel degene die het het beste in de PR zette Dat is waar, want de, ja. de Beatles zijn uitgebreid bij Ravi Shankar uh, ja, langs geweest langs en geweest geweest, de net. muziek meegenomen -e ja. ja. en ja. de Beatles hebben natuurlijk ook daar leren mediteren hè, met Areshi Ja, uh, met Arishima, Shoghi, ja, uh, ja. en de dus hebben ze daar gevonden dus, dat weet uh, ik ja. <laughs> ja, daar, daar heb, heb gevonden, ik geen verstand ja. van <laughs>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 Nou, ik heb wel zo dat voor ons Westerse oor het een beetje uh, moeilijk klinkt wel. Kan, He, dat, kan. kan ja. Ja. Maar uh, je hoeft, uh, uh, ook als je de moderne klassieke muziek hoort en de oude klassieke muziek... er zit ook helemaal heleboel in wat ik niet mooi vind en wat ik niet op zal zetten. Nee, natuurlijk. Zo, het je is je zo breed ja. en ja. zo groot, ja. die wereld. Maar ja, uh, doe wat je wil, maar uh, ja. er zitten pareltjes tussen. Jazeker.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 Denk je niet, als, nee? Nee, ja, okay. nee want hoe, hoe vaak wordt het nu nog gedraaid? Veel. Nee. Jawel. Yeah. Ik hoor het bijna nooit. Nee? Maar het komt ja, omdat tuurlijk. ik alleen maar Radio 1 luister en oude ja, klassieke ja, zenders. Ja, ja. Maar niet... Nou, je kijkt maar naar de top 2000, daar staan ze nog behoorlijk in. Jou. Ja? Ja, zeker. Joh. Er zijn ook wel tien of twaalf nummers of zo. Het is ongelooflijk, ja. ja. Oké. Okay. Ja. En waarom specifiek dit nummer? Uh, nou, ja, ja, het is... Uh, ik was uh, tien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 ...van een chalet waar ze... Yeah, de ...sliepen, <laughs> ja. heeft hij dat... ...gemaakt. En... ...dat riep veel... ...gevoelens bij mij op. Okay. Want het uh, yeah. was bij mij ook wel eens... Uh, uh, ...ja... ...dat je met een meisje iets had gehad... Ja, natuurlijk. ...en ja, dat, dat niet echt was. Ja. Ja. Okay. En, en yeah. uh, dat heeft hij toen ook gehad met haar. Yeah. Dus dat is overgegaan. Ja. Yeah. Ja, want uh, het album Bruce Wolf was ook wel een uh, milestone eigenlijk, een mijlpaal. Yo, je zag dat ze op dat moment ook weer een beetje een andere sporen of een andere richting ja. opgingen. Uh, toch iets geavanceerde, niet meer het standaard She Loves You, Yeah, Yeah, yeah" of zo, maar ze, gingen, ook ze hadden Bob Dylan ontmoet. En dus uh, die heeft ze toch wel uh, over de teksten doen nadenken. Mm -hmm. En dat de teksten toch wel belangrijker waren dan ze tot nu toe dachten, ja.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 eh, zeg maar niveau ietsje minder, maar het was okay, ja. praktisch hetzelfde. Ja. Ja. En die gaf zijn dochter zangles. Oh, ja, En die had gehoord uh, uh, uh, dat ik kennelijk best oh, God, wel aardig kon zingen ja. voor, voor die jonge leeftijd, die ik ja. had, 12, 13 jaar, 14 jaar. En uh, toen mocht ik op een zaterdagmiddag bij, uh, bij Dijkman langskomen.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 Of, of ze mij alsjeblieft les wilde geven. Oké. Okay. Dus je hebt en, dan Dijkman te danken. Deze carrière? die. Nee, nou, nou, mijn ouders deden het gewoon niet. Het heeft nog. Nee. Uh, oh. Het heeft toch 18 jaar geduurd voordat ik zelf uh, oh, dat kon een, een beetje schoen. kon betalen. Oké. Okay. Dus, ja. uh, maar zij was uh, heel duur. Ja, 35, Toen op de, toe de tijd al. Ja, dat is. Het dat was heel gegeven, duur. Ja. Want uh, mijn eerste lerares in, in Amsterdam, bij mm -hmm. Haarlem, die was 25 gulden. Toen, ja, ja. ja.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 in eyes, you see nothing. No sign of love behind the tears. Cry for no one. A love that should ever last. Ja, want de volgende pareltje is uh, uit Zuid-Afrika. De National Anthem van Zuid-Afrika. Ja. Nou, dat kan ik ook niet uitspreken. Nokoshi Shikali. Nokoshi Shikalelle Afrika. Oké. Oh, okay. Zo heet het lied.